Ja, we kunnen hem helaas niet. We moeten er alweer uit. Ja, we zouden nog best een uur door willen gaan. Maar zit het ik ga er alweer op? Ja, het zit er alweer op. Helaas, ja, Ik kan er ook niks aan doen. Ik kan er niks aan doen. Het zit er alweer op. Ja, het zit er alweer op. Het gaat sneller. Het gaat steeds sneller. Ja. En toen scheet het er uit. Nou, dat weet ik niet over wat het is. Maar uh, er gaat van alles mis vandaag dames en heren. Maar het maakt niet uit. Het is toch bijna tijd. Ja, dus uh, ik wens u een uh, fijne dag. Wij zijn er woensdag weer. Uh, met ZFM luncht. En donderdag en vrijdag. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In augustus zijn er volgens makelaars meer huizen verkocht dan een jaar geleden. Volgens makelaarsland gaat het om 11.500 woningen. 50% meer dan in augustus vorig jaar. De makelaars geven toe dat augustus 2012 een erg slechte maand was. Maar het is volgens makelaarsland toch een teken dat de woningmarkt in de lift zit. Ook de makelaarsvereniging NVM zegt dat er weer meer leven in de brouwerij is... en dat het positivisme toeneemt. In Groot-Brittannië gaan stemmen op om deelname aan militaire actie in Syrië... een tweede keer te behandelen in het parlement. Vooraanstaande politici onder wie de Londense burgemeester Johnson... vinden dat de situatie nu anders is dan vorige week. Zo zeggen de Amerikanen dat ze bewijs hebben... voor het gebruik van sarin -gas in Damascus. Ook wijzen de Britse politici erop dat veel parlementariërs... vorige week op vakantie waren... Premier Cameron leed toen een gevoelige nederlaag in het parlement. De meerderheid was tegen deelname aan militaire actie. De regering heeft te laten weten dat ze geen aanleiding ziet voor een tweede stemronde. De komende jaren komt er meer ruimte voor jonge docenten in het onderwijs. Volgend jaar kunnen 3000 jonge leraren een baan krijgen of houden. Dat staat in het Nationaal Onderwijsakkoord dat vanmorgen is getekend. Werkgevers, werknemers, minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben hun handtekening gezet. Met het akkoord is een investering gemoeid van 689 miljoen euro. Oud-PVV-kamerlid Hero Brinkman werkt weer voor de Amsterdamse politie. Dat meldt het korps via de website politie.nl. Brinkman was agent in Amsterdam van 1985 tot 1999. Daarna werd hij buurtregisseur en later inspecteur bij de politie. Hij kwam in 2006 voor de PVV in de Tweede Kamer.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 In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knoopend Watergaasmeer en Muiden staat drie kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn er dicht. Omrijden kan ook en wel via Utrecht. Tot zover de verkeer.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 You for so many days. Now I'm feeling raven enough, I wanna ask you, can I take you out? Hey, what you say? I'll be throwing devils up at your window. So make sure that you're ready when I call.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 Not confusing, I'm just a young illusion. Can you see it? When? Ze in mareadoloren, wanneer ze in mareadamoren, wanneer ze in mareadoloren, wanneer su vela, cuando se a doctor, cuando se baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba, ta gitana, que yo siempre canta. Cantareje. Cuando se inmade a dolore. Cuando se inmade a Cuando se Cuando se Cuando se Cuando se Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba Siempre cantaré, pero lo no siempre cantaré, pero lo no Esta rumba taitana, que yo siempre cantaré. cantare Quando sema a dolore quando se quemal d'amore quando se inmala su vela, quando se inmala dolore quando se inmala dolore quando se incheta d'amore Cuando se invada su vela, cuando se invada todo Baila, baila, baila baila! baila baila! Bailame. Esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. rumba ta gitana, que yo siempre cantaré. Ik zal altijd no ik zal altijd no ik zal altijd ik zal altijd zingen. Deze ik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 www.zfmzandvoort.nl One day, one day, this nation this will rise up, day, rise, up, rise, up, rise up, live up to the meaning of its dream. I have a dream that one day on the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 But stop running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But it may Love a bad game Ik ben zeer verdacht.